Elf uur, Renate Evers met het NOS Journaal.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 De Irakezen wilden dat de IND hun situatie opnieuw zou bekijken. Maar na overleg maakte de IND duidelijk dat het terugkeerbeleid voor de Irakezen niet wordt aangepast.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 ABN AMRO neemt maatregelen om fraude via internetbankieren tegen te gaan. De bank blokkeert vanaf morgen voor de meeste klanten... de mogelijkheid om geld over te maken naar het buitenland. Wie toch geld wil overmaken, kan dat zelf instellen. Begin volgend jaar komt er een vergelijkbaar systeem voor pinnen in het buitenland. Klanten kunnen dan instellen of ze alleen binnen Europa kunnen pinnen of in de hele wereld. Internetbankieren bij ABN AMRO is fraudegevoelig... als mensen het digitale betaalapparaatje, de Identifier 2, via een URL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 De bosbranden die Bosnië al weken teisteren worden verergerd door de hittegolf die er heerst. Rond de stad Bratunac in het noordoosten is de noodtoestand afgekondigd omdat de stad door bosbranden wordt bedreigd. In het zuiden van Bosnië zijn er vier bosbranden. En mensen bij het Boraccio-meer vertrekken naar andere gebieden vanwege de branden en de hitte. En ook in Servië en Kroatië schommelt de temperatuur rond de 40 graden. Het weer. Vannacht wordt het vrijwel overal droog. In het noorden kan nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisselend wolken en zon. Vooral in het noorden opnieuw kans op een bui. En het wordt dan 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. En de dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 19 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Er is veel ophef over die republikeinse politicus tot Ekin... die vindt dat een verkrachte vrouw eigenlijk niet zwanger kan worden. Mij verbaast het niks. Wat wil je in een land waar het overgrote deel van de bevolking... er heilig van overtuigd is dat de wereld in zes dagen is geschapen? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam gold ooit als de beste plek waar je terecht kon komen. Maar nu, het is onder verscherp toezicht gesteld door de inspectie voor de gezondheidszorg. Want het bestuur heeft de inspectie niet juist geïnformeerd. Zometeen de visie van een inspecteur en Sanne Boeren van het programma Argos. En die zochten dat namelijk allemaal uit. En na 32 jaar krijgt het Rijksmuseum in Amsterdam een nieuw logo. Morgen wordt het onthuld aan de gevel van het gebouw. Het is nu dus nog geheim, maar toch neemt ontwerper Irma Boon het zometeen mee hier naar de studio. Want beschrijven mag ze het wel. En hoe ontwerp je eigenlijk een goed logo? Morgen opent Kamagurka een tentoonstelling van de gedichttekeningen van Luce Bert in het Cobra Museum met een performance. Luc Zeebroek, zoals hij eigenlijk heet, is een groot bewonderaar van het werk van Luce Bert en is ook sterk door hem beïnvloed. Zometeen spreek ik Wessel de Jong nog in Amerika over die tot eken die niet op wil stappen, ook al wordt er druk op hem uitgeoefend door de Republikeinse Partij. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 21 augustus. Een langslepende ruzie tussen longartsen van het VU Medisch Centrum... heeft een voorlopig hoogtepunt bereikt. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het ziekenhuis... onder verscherpt toezicht gesteld, want door die ruzies... lopen patiënten mogelijk gevaar. Nu is het dus kennelijk zo dat wanneer je hier wordt opgenomen... je het risico loopt dat je gezondheid verslechtert... louter en alleen omdat een aantal artsen en afdelingen... met elkaar overhoop liggen. Dat risico moet worden uitgebannen. De patiëntveiligheid moet terug zegt Gerry Eikhoff van het journaal. Het lijkt erop dat het ziekenhuisbestuur de zaken niet in de hand heeft. Maar volgens RTL Nieuws speelt het bestuur, bestuur tegenover de inspectie mooi weer. Deze week ontdekt de inspectie dat in maart van dit jaar... elf chirurgen aan de bel trekken over de samenwerkingsproblemen die er nog altijd zijn. Maar het bestuur zegt daar niets over in het gesprek met de inspectie of in het eindrapport. De inspectie is dan het vertrouwen in het bestuur kwijt. En de inspectie is niet de enige. Volgens de patiëntenfederatie stapelt het bestuur fout op fout. We hebben het voorjaar gehad waarbij de camera's hangen... waar patiënten niks van weten, dan worden ze zomaar gefilmd. Nu moet de transparantie uh, zijn. Nu houdt de Raad van Bestuur informatie achter naar de inspectie nota Dit kan natuurlijk niet. Dus moet de directie van het VUMC opstappen. Ik denk dat voor deze Raad van Bestuur dat die het patiëntenvertrouwen echt niet kan herstellen. Zometeen dus meer over deze kwestie. Je zou nu maar je huis willen verkopen, of nog erger, moeten verkopen. De huizenprijzen blijven maar dalen en het gaat snel. In juli daalden ze 8% vergeleken met een jaar eerder, zegt makelaarsvereniging NVM. Consumenten die echt willen verkopen weten dat ze niet meer de hoofdprijs kunnen vragen. Die moeten heel realistisch zijn, want anders trekken ze geen kopers aan. Dus wat je ziet is dat verkopers die echt willen verkopen... vanaf het begin af aan een scherpe vraagprijs uh, hanteren. En de kopers onderhandelen op hun beurt extra hard. Want voor jou, tien anderen. Kopers die zeggen, ja, er staat zoveel te koop. Ik wil scherp aankopen. En uh, ja, degene die mijn bod accepteert, ja, die doet de zaak. Huizenverkopers doen dus slechte zaken. En ook een, het criminele bedrijfje van een familie uit Tilburg verloor vandaag een hoop geld. De politie pakte 800.000 euro van ze af. Tijdens doorzoekingen vond het OM het geld op de gekste plekken. Bijvoorbeeld onder een foyer, het begraven tussen de wortels van een boom, eh, onder tegels, eh, zelfs een één onder een kluis in het plafond. Eh, dus overal troffen we wel forse geldbedragen aan. Het geld verdiende de familie volgens het OM met hennepteelt en drugshandel. Een verrassing voor veel buren. Ik had het niet verwacht. Het is vrij rustig hier. Nou, je ziet het zo vaak natuurlijk op televisie op een afstand en nu gebeurt het hier in de buurt. Dat het hier gebeurt, in de straat, zo dichtbij, ja. dat vind ik schokkend. Tuurlijk is het gek, want wij wonen in een nette buurt. Er is nooit niks gebeurd, hè? dachten wij. Het is natuurlijk nu ook wel een beetje spannend eigenlijk. De politie arresteerde twaalf mensen, bijna allemaal familie van elkaar. Justitie was vooral op zoek naar hun geld en dure bezittingen. Want met een lang verblijf in de cel straf je criminelen tegenwoordig niet meer. Vaak werd ook een gevangenisstraf als een soort bedrijfsrisico gezien. Ontmantelen, en een ontmantelde was ook een bedrijfsrisico. Maar als je daar komt waar het pijn doet, het afpakken van datgene wat ze illegaal verdiend hebben, dan ben je op de juiste wijze bezig. Daar zijn de buren het mee eens. Ze keken tevreden toe hoe de politie dure luxe goederen meenam. Als je dan weet dat wij zoveel procent belasting betalen... en dat die mensen op een illegale manier geld hebben verkregen... waar ook geen belasting over wordt betaald... dan kan ik dus ook een, een veel duurdere auto kopen als het allemaal... Uh in mijn zak terechtkomt. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En dan gaan we naar de Verenigde Staten. Want het Amerikaanse congreslid Todd Akin blijft toch in de race... voor een senaatzetel voor de staat Missouri. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. En dat ondanks de druk vanuit de Republikeinse Partij. Akin ligt onder vuur omdat hij zondag in een tv-programma... beweerde dat verkrachting zelden tot zwangerschap leidt. Dag Wessel de Jong in Washington. Hallo. Ja, hij stapt dus niet op. Wat zei hij? Nou, hij is gewoon veel te trots, hè? Ik zeg, ik, ik blijf in de race. Ik heb het volk, de goede mensen van Missouri... heb ik beloofd om in de race te blijven. Dus dat doe ik. Dus hij is veel te trots om uit te stappen. En bovendien is hij ook gewoon overtuigd... dat hij die senaatszetel in Missouri, dat hij die kan winnen. Zo'n beetje 40% van de bevolking in Missouri... staat te boek als blanke Born Again Christians. Nou, je begrijpt het. Die zijn natuurlijk gewoon volmondig met hem eens. Die zijn ook tegen abortus naverkracht. Na incest en ook als het leven van de moeder in gevaar is... zijn ze ook tegen abortus. Dus dit zijn uh, echte hardliners hier in Missouri. En daar voelt, uh, Akin voelt zich daardoor gesterkt. Ja, en maakt hij nog kans? Ja, het wordt wel bijzonder moeilijk. Je ziet nu zojuist dat ook de, de, de Republikeinse presidentskandidaat... Midrom die ook zelfs een oproep doet aan Eken eh, om op te stappen. En ook eh, de leider van de Senaatsminderheid die heeft gezegd... Nou ja, hij zei het eigenlijk niet zoveel woorden, maar hij zei toch eh, tot pakje biezen. Ik wil je hier gewoon straks niet zien, ook al word je verkozen. Maar ja, ik zei het al, de leider van de Senaatsminderheid. De Republikeinen zijn er bijzonder op gebrand om weer de Senaatsmeerderheid te worden. Dus die willen ze zeker gaan winnen. En ze zijn bang dat ja, als Ekin uh, toch volhoudt, dat hij toch misschien ja, het risico is te groter. Dat hij verliest natuurlijk. Dat ze, die, uh, dat ze die meerderheid niet terugwinnen. Dus ze vinden hem aan alle kanten een, uh, ja, toch een, een politiek risico. Ja, Maar ja, het zijn uh, volgens mij allemaal mannen bij die Republikeinse partij die nou niet bepaald vrouwvriendelijk zijn. Nee, precies. En kijk nou bijvoorbeeld uh, naar, naar de running mate... die Mitt Romney nu zojuist heeft uh, geselecteerd. Hè. Ryan, hè, ook een, een streng katholiek, uh, is er ook helemaal geen voorstander... van dat vrouwen gelijkelijk uh, betaald worden. Hij heeft zich dan weliswaar nu... Uh, nu uh, onlangs heeft hij zich gedistantieerd van Akin... maar hij heeft er bijvoorbeeld wel voor gepleit... Uh, heel streng te zijn bij de beoordeling van wat nou een verkrachting is. En in ieder geval van een hele echte gewelddadige verkrachting... Of zoals de republikeinen dat zeggen, een legitimate rape. Alleen dan, daarna, zouden vrouwen in aanmerking moeten mogen komen voor een abortus. Nou, dat geeft natuurlijk wel aan, geeft natuurlijk wel aan waar die staat. En is natuurlijk met name dit onderscheid dat, dat, die, dat, de, dat de republikeinen maken tussen echte en niet echte verkrachtingen. Dat natuurlijk ja, democraten en ook veel vrouwen natuurlijk ongelooflijk tegen de borst stuiten. Ja, want hoe ga je dat bepalen, hè? Dat, ja, dat, dat is inderdaad wat, wat, wat zo stuitend is, en wat ze, natuurlijk, wat ze natuurlijk zo onaangenaam vinden, de Democraten. Dus waar ze dus nu ook wel echt heel erg hard op inhameren, inderdaad. Ja, en, die, en ik begreep ook dat ze bang zijn dat als verkrachte vrouwen een abortus mogen ondergaan, ja, dat dan meer vrouwen gaan zeggen: Ja, ik ben verkracht, dus ik mag ook abortus. He, ze... Nou, nou dat, is inderdaad, dat, dat, dat is inderdaad het punt. Ze, ze zeggen als je, als je, uh, ze zijn bang dat vrouwen er gewoon misbruik van gaan maken, inderdaad. Hè. En daarom, daarom maken ze dat hele ja, kunstmatige onderscheid tussen echte en niet echte ja. verkrachtingen. Uh, het feit blijft gewoon, ze zijn gewoon allemaal tegen abortus. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar goed, als ze allemaal zo tegen abortus zijn, waarom zijn ze dan zo tegen eekin? Nou, dat is een beetje het hypocriete en het ingewikkelde van deze hele discussie natuurlijk. Ze zijn daar inderdaad allemaal tegen. Het eigenlijke punt waar het hier natuurlijk eigenlijk over gaat... is wat Eken natuurlijk heeft gezegd, is hè, vooral de opmerking... die maakte dat vrouwen bijna nooit zwanger worden na een verkrachting... omdat het vrouwelijk lichaam zich dan afsluit. Ja, behalve dat het natuurlijk biologisch absoluut de apenkool is... klinkt het natuurlijk ook inderdaad wel bijzonder vrouwonvriendelijk. En daar zit hem eigenlijk vooral de crux. Hè. Mitt Romney, de presidentskandidaat, die heeft al ongelooflijk veel veel moeite om, om de vrouwelijke kiezer aan zich te binden... om een beetje populair te worden bij vrouwen. Obama is zoveel populairder bij vrouwen. En als je natuurlijk op 6 november bij de presidentsverkiezingen... als je daar dan de vrouwelijke stem, als je die echt verliest... dan maak je het, ja, en vrouwen zijn natuurlijk toch een aanzienlijk deel... van het kiezersvolk, hoe je het went of keert ook natuurlijk. Als je de vrouwelijke kiezer verliest, ja, dan wordt het natuurlijk toch wel echt... een risico voor Romney dat hij, dat, hij dat hij de verkiezingen gaat verliezen. Dus deze hele affaire begint ja, nationaal eigenlijk steeds uh, vervelender te worden voor Romney. Dankjewel, Wessel de Jong. En dan gaan we door met de kranten vanmorgen. Mariel Hageman. Emiel Roemer is niet in trek als premier. De SP-lijsttrekker heeft volgens Trouw de grootste moeite... om buiten zijn eigen partij geloofwaardigheid te vinden... als kandidaat voor het premierschap. VVD-leider Mark Rutte is onder kiezers op andere partijen veel populairder. De krant baseert zich op een analyse van de gegevens... van meer dan 100.000 mensen die het kieskompas invulden. Veel mensen die zeggen dat ze gaan stemmen op ChristenUnie, CDA en D66... vinden Rutte veruit de betere premierskandidaat. Bij PvdA en GroenLinks stemmers krijgen Roemer maar net de voorkeur. Volgens Trouw is het rapportcijfer voor Roemer... in de loop van de afgelopen weken over de volle breedte gedaald. Er dreigt een dramatische verlaging van het pensioen van ambtenaren. De Volkskrant schrijft dat de pensioenen van 2,8 miljoen werkende en gepensioneerde ambtenaren over twee jaar met 14 worden verlaagd. Dat komt neer op zo'n 100 euro per maand. De krant heeft een vertrouwelijke notitie in handen van het pensioenfonds ABP, waaruit dat blijkt. Het ABP wijt de problemen volledig aan de aanhoudende lage rente waarmee de fondsen moeten rekenen. Werkenden krijgen, als er niets verandert, ook nog eens een forse verhoging. Van de pensioenpremie voor hun kiezen. Het ABP en andere pensioenfondsen die met dezelfde problemen worstelen. overleggen met de Nederlandse Bank over een andere manier. waarop ze de rente mogen doorrekenen. De Telegraaf doet een beroep op de Raad van Bestuur. van het VU-medisch Centrum in Amsterdam. om op te stappen. aanleiding is het vernietigende oordeel van de inspectie. De krant vindt dat langer aanblijven van het bestuur niet verdedigbaar is. Het verhullen van een loopgravenoorlog die leidt tot verwaarlozing van de zorg van patiënten en die in het uiterste geval zelfs mensenlevens kan kosten, is te ernstig, meent de Telegraaf. Scholen in het voortgezet onderwijs moeten fors snijden in de kosten. Er vallen gaten in het budget door de verhoging van de BTW met 2%. Die waarschuwing in het Nederlands Dagblad komt van een groot aantal belangenorganisaties in het voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De BTW-verhoging per 1 oktober naar 21% geldt onder meer voor de aanschaf van computers, lesmateriaal en het onderhoud aan gebouwen en apparaten. De belangenorganisaties gaan ervan uit dat sommige scholen diep moeten gaan snijden in de personeelskosten en hun klassen gaan vergroten. De VVD wil een onafhankelijk onderzoek naar de netto opbrengst van energie die afkomstig is van de windmolens. De partij ziet steeds meer aanleiding om vraagtekens te zetten bij het rendement, schrijft Spits. Door de onregelmatige windstroom kan windenergie nauwelijks de pieken en dalen opvangen van het energiegebruik. Het pleidooi van de VVD voor een onafhankelijk onderzoek komt op een moment dat tegenstanders van windenergie de Tweede Kamer een brandbrief hebben gestuurd. Een organisatie met de naam Nationaal Kritisch Platform Windenergie richt zijn pijlen op de regelgeving. Volgens een woordvoerder mogen windmolens overal in het land drie keer zoveel geluidhinder veroorzaken als snelwegen... Omwonenden zouden daardoor gezondheidsklachten hebben... en te maken krijgen met een waardevermindering van hun huis. In januari wonnen elf bewoners van seniorencomplex De Hamerlaker in Breda... 20 miljoen euro in de postcode-loterij. Het AD ging kijken hoe het hen sindsdien is vergaan. Het antwoord is volgens de krant, alles is nog precies zoals het was. De bewoners die in de 80 en 90 zijn, hebben geen cent uitgegeven aan zichzelf en alleen maar geld weggegeven. Ze zijn net zo gelukkig als ze waren. Ze worden hooguit gek van de bedelbrieven die vanuit het hele land naar hen toekomen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 Get your troubles and just get happy. You gotta chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Start a shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We'll head across the river, wash your sins away in the tide. It's also peaceful on the other side. Your troubles and just be happy, you've got to chase all your care away. Sing hallelujah, come on, be happy, get ready for the judgment day. Wash your sins away in the tide. It's also peaceful on the other side. You got your troubles, just be happy. You've got to chase all your cares away. Sing hallelujah. Come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready. Point the judgment day. Get. Oh, ja, was hij nog? Instinkertje heet dat. Get happy. Een welgemeend advies van Erin McCone. Ja, dat het een puinhoop is op de afdeling longchirurgie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam is inmiddels wel duidelijk. U heeft het al gehoord. Vanmiddag stelde de inspectie het ziekenhuis onder verscherpt toezicht. Maar wat betekent dat eigenlijk en heeft dat wel zin? Ik ga erover praten met Mensouw Westerouwe van Meteren, voormalig senior inspecteur bij de inspectie voor de gezondheidszorg. En met journalist Sanne Boer van het VPRO-programma Argos, die de zaak aan het licht bracht. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Oh, ja. Meneer Westrouwen, wat, wat houdt zo'n verscherp toezicht in? Nou ja, laat ik in eerste plaats zeggen dat het een volstrekt onwettige uh, maatregel is. Er is uh, recent een uh, verhandeling over gehouden door professor Huber, de hoogleraar gezondheidsrecht. Dat verscherpt toezicht eigenlijk uh, nergens op gebaseerd is. En uh, de instelling voor een, uh, een maatregel plaatst van uh, name and shame, waar uh, zelfs geen beroepsmogelijkheid tegen is. Maar ook dat is dan even een stukje achtergrond. Want maar u, waar komt. U hebt het... dat nooit aan de hand gehad? Nee, dat is in, in, in mijn tijd ontstaan en dat, uh, dat leek een geweldig uh, wondermiddel. Maar ja, als je dat wil, dan moet je dat ook zorgen dat dat uh, wettelijk gedekt wordt. En, um, en nu doet uh, de inspectie als overheidslichaam iets wat uh, feitelijk helemaal niet kan. Maar, um, dat goed. is toch wel heel vreemd. Dat is, dat is ook vreemd, um, maar goed, uh, het gebeurt. Maar wat misschien nog wel belangrijker in dit kader is... wat, wat levert het op? Uh, ja. Lost het iets op? En het betekent de feite dat de inspectie vaker gaat kijken... en uh, de mensen daarvan hun werk gaat houden en, um, en, en, en, en, en geïnformeerd wordt. En is het nu het belangrijkste dat de inspectie goed geïnformeerd wordt... of is het belangrijkste dat de zaak daar wordt opgelost? Dus uh, ja, ik stel daar de nodige vraagtekens bij. Nou, geeft u zelf het antwoord eens dus op die vraag... Nou, ik denk dat er veel drastischer moet worden ingegrepen. De inspectie is al veel te laat geweest. Die worden gebeld door twee specialisten en die doen dat niet zomaar. En dan kan je van na de hand allerlei dingen over bedenken... dat ze aan het nemen zijn of oude rekeningen aan het vervelen zijn. Nou, dat zijn dingen die ze echt van tevoren wel bedacht hebben. Maar de inspectie weet of behoort te weten... dat als een topje van een ijsberg zich zo bij jou aandient... dat je daar bovenop moet springen, dat er echt wat aan de hand is. En dat hebben ze niet gedaan. Ja, ze hebben een brave brief gestuurd... En ze hebben contact opgenomen en vervolgens is de man die uh, naar de inspectie contact heeft opgenomen is op non-actief gesteld en ze hebben zich la zelfs laten beetnemen hè, want ze zijn uh, uiteindelijk volstrekt uh, geïnformeerd maar ja, als je niet verder dan de directiekamer komt dan, uh, dan gebeurt dat ook en daarnaast is het natuurlijk ook een, een, een, een, eigenlijk een weefout in de wet hè, dat als er in de zorg iets fout gaat dan is, is de raad van bestuur uh, is, is verantwoordelijk um, terwijl die hoog en droog in het gebouw uh, driehoog achter zit en eigenlijk niet weet wat er in, op de werkvoet plaatsvindt, nee. maar ze zijn er wel verantwoordelijk voor. Hè? Als je nou recent het Maasziekenhuis ziet, hè, waar het helemaal uit de hand liep met die infecties en waar de professionals uh, hun, hun, hun, hun, hun mond dicht hielden, uh, en waardoor die infecties konden uitbreiden en, en, ja. en een twintigtal doden zijn ja. gevallen. En de directeur kon opstappen en, en, en, en, en vervolgens veranderde er ja. niks. Goed, we gaan even terug naar het VUMC. Ja, uh, ja, en, dat snap ik. ja en eventjes naar, bij het begin. begin is Sanne Boer, uh, jullie zijn met Argos op die zaak gestuurd. Hoe, hoe ging dat? Nou ja, kijk, in december vorig jaar kwam er in de media dat er grote problemen waren op de IC van het centrum. Er was inmiddels een brandbrief van anonieme artsen die zeiden dat je leven niet zeker was op de IC. En er was een longchirurg die buiten de raad van bestuur om naar de inspectie was gestapt om melding te doen van een longpatiënt die was overleden op diezelfde IC. Dat hadden. was die Rick Paul, hè? Dat was die dit Paul, inderdaad. Ja. En ja, wij dachten, als uh, Erik Arends en ik uh, het ook programma maken bij Argos uh, in, in februari dit jaar, van goh, hoe zou het nou zijn op die... ...op die afdeling in het VMC En met name ook, hoe zou het zijn met die longchirurg... ...die op eigen houtje naar de inspectie is gestapt. Dat, ja, dat is vrij bijzonder dat specialisten dat doen. Dat is not dan. Ja, toen kwamen we al vrij snel achter dat hij op non uh, was gezet. Uh, we merkten al dat hij nog steeds heibel was. Er was mediation. Er uh, waren veel meer afdelingen uh, uh, betrokken. Ja, en uh, we zijn toen zoveel mogelijk bronnen gaan spreken. Uh, zoveel mogelijk bronnen binnen en buiten het ziekenhuis... En uh, ja, eigenlijk dat wat er uh, gaande was, namelijk uh, dat er niet samen viel te werken met de IC-afdeling, ja, leek toch eigenlijk ook uh, dat er een ander verhaal te vertellen was. En uh, doordat we met zoveel mensen uh, vertrouwelijk contact hadden, kregen we ja, op een gegeven moment ook allerlei uh, documenten in handen. Nou, bijvoorbeeld de conflictanalyse, waaruit bleek uh, dat elf uh, chirurgen, ik moet zeggen, elf specialisten het vertrouwen in um, uh, de heer Paul, de longchirurg heer, uh, heer Paul, had opgezegd. Dat hadden ze inmiddels een brief gedaan. Um, maar dat ze in uh, mediation vorm, en dat, daar kwam ook het conflictanalyse rapport uit, ja, dat daar eigenlijk uitbleek dat uh, uh, mediation geen zin meer had. Nee, om, maar die brief uh, die hebben jullie dus gewoon gekregen? Nou ja, gewoon. Kijk, als je vanaf februari dit jaar uh, uh, bezig bent om onderzoek te doen en probeert om zoveel mogelijk informatie te krijgen. Ja, dat betekent dat we uh, zoveel mogelijk vertrouwen moesten krijgen van ja. mensen binnen en buiten het ziekenhuis. Om onze vertrouwen, om, ja, om dat uh, naar ja. ons te melden, inderdaad. Ja, ja. meneer Westrouwen, het is toch wel gek dat Argos die brief dan wel had en die inspectie dus niet. Die kreeg die brief pas gisteren onder ogen. Ja, nou ja, hulde voor uh, Argos. Maar het is inderdaad uh, vreemd dat de toezichthouder dit allemaal niet weet... en zich zand in de ogen laat strooien. Ja, hoe kan dat, eh, Sanne? Kan je ja... Dat is een hele goede vraag, dat vragen wij ons ook eigenlijk al jaren af, hè. we maken al jaren programma's over de inspectie, bijvoorbeeld ook bij de zaak Baby Jelmer, die we naar buiten brachten, ja daar maken de inspectie ook vreemde manoeuvres, uh, deed ook heel lang over onderzoek, uh, hadden we een kritisch rapport, trok dat toen weer in, en uh, pakte ook niet door naar de, richting de raad van bestuur, en als je dan vraagt van ja, aan de inspectie laat iets blijken van ho hoe jullie uh, het aanpakken. Uh, ja, daar krijgen we geen inzicht in. En het lijkt, lijkt erop alsof de inspectie pas iets gaat doen als er publiciteit komt. En, en ja, uh, ik denk ook dat specialisten ja. zelf niet zoveel vertrouwen nee. hebben in de inspectie. Meneer Westrouw, hoe komt dat? Dat ze dan pas in actie komen? Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik zit er natuurlijk niet meer bij, dus nee, ik kan dat niet helemaal... Maar uh, ja, er uh, was niemand beoordenen. van de inspect die ons te woord wilde staan. Da daarom hebben we u gevraagd, maar ik begrijp dat u, u natuurlijk niet bij deze... Kwestie, nu betrokken bent. Maar u kunt misschien wel in het algemeen zeggen hoe het komt dat die inspectie zo laks reageert. Nou ja, in mijn tijd was dat niet. Ik, wil, ik heb de zaak in Helmond meegemaakt van de gynaecologen misschien herinnert u zich dat. Ik heb uh, uiteindelijk de Klokkenberg uh, moeten sluiten omdat het daar heibel was. Um, en dat soort dingen ja, kwamen wel st tot stand door er bovenop te gaan zitten. En, en, en wat je doet maar mevrouw. Maar de, mevrouw Boer zegt dat dat nu helemaal niet meer het geval is. Het nee, is pas dat lijkt wel. Als het Heibel is. De, de inspectie heeft wat dat betreft niet een erg glorieus track record. Als je de dingen van de laatste tijd neemt. Niet alleen de zaak van Baby Jelmer. maar alle zaken die bij, Ar bij Argos en ook bij. Maar, kom, uh... maar hoe komt het dat het sinds u, sinds u daar weg bent zo slecht gaat met die inspectie? Um, ik denk dat het allemaal verantwoordelijk is en een hoop managers er neergezet zijn en um, door de bureaucratie en de vergadercultuur uh, men niet meer tot zijn echte werk uh, komt. Dat is althans mijn inschatting. Wat ik nu hoor is dat het vooral om de, om, om, om de tijd gaat uh, en niet meer om de kwaliteit. Dingen snel afwerken en, en ja, uh, procedures zijn het belangrijkste en niet meer om de zorg beter te maken. Althans, uh, die indruk krijg ik. Ja, de inspectie... Ar ja, mevrouw ik... Ja, nou, het blijft natuurlijk wel vreemd dat vorig jaar er een specialist is die bij de inspectie aanklopt om melding te maken van een overledene longpatiënt en en uh, nou ja ook naar buiten de brandbrief naar buiten kwam en jullie dit jaar een andere specialist ook naar de IGZ stapt ja ik bedoel dan dan weet de inspectie dat er uh, heibel is en uh, dan weet je ook als er heibel is dat er als er niet goed gecommuniceerd wordt dat dat natuurlijk ook effect heeft voor um, de patiëntveiligheid dan is het inderdaad wel uh, ja, vrij vreemd dat de inspectie dan niet optreedt. Nou ja, het is ook gek dat de, de Raad van de Bestuur niet eens een standje heeft gekregen van de inspectie. Want het, het ging om een calamiteitsmelding eh, die niet gemeld was door de Raad van Bestuur. Wat ze wettelijk verplicht zijn. Wat dan door een arts gebeurt. Eh, veel te laat. En, en, en, en vervolgens komen er nog drie hoogleraren die zeggen het was helemaal geen calamiteit. Nou, het was wel een calamiteit. Alleen een calamiteit moet je niet zelf onderzoeken. Want je moet geen eigen rechten spelen. Dat moet de inspectie als onafhankelijke toezichthouder doen. Dat is feitelijk wat er aan de hand is geweest. Maar de inspectie heeft ook dat laten gebeuren. Ja, maar heeft de inspectie voldoende uh, middelen? Um, nou ja, er wordt al gezegd dat ze veel meer kunnen gebruiken. En je moet natuurlijk niet vergeten, er zijn uh, bijna een miljoen mensen werkzaam in de, in, in de zorg in 60 en 60.000 instellingen. En daar kan je natuurlijk niet allemaal bovenop zitten. Maar uh, toch, als er op moment roken is, dan moet je als inspectie ja. toch op zijn minst vermoeden dat er vuur is en daarmee wat doen. Maar goed, nu wordt er gezegd dat het bestuur van het ziekenhuis moet uh, maar opstappen. Patiëntenorganisatie vindt dat ook. Bent u het daarmee eens? Ja, of, of, of dat wat oplost, uh, is, is maar zeer de vraag. Ik, ik denk dat je hetzelfde moet doen als je dat je in Nijmegen hebt gedaan, uh, dat ze hebben gedaan in 2006. Uh, de zaak even helemaal stilleggen en, en, en um, vervolgens uitzoeken hoe je verder gaat. En, en, en opnieuw beginnen. En wie niet mee wil doen, uh, die moet er maar ergens anders naar uitkijken. Maar uh, hè, nu heeft het bestuur ja. zelf gezegd van we uh, leggen de operatie stil, maar feitelijk gaat het allemaal gewoon door. Nou ja, de, de afdeling longchirurgie, die hebben ze wel voorlopig gesloten. Nee, nee, ze doen geen operaties meer. Nou ja. Is, is, is ermee gedeeld. Maar nou, er meegedeeld. Ja, maar hebben ze de chirurgieafdeling toch gesloten daar? Nou, er zijn als... nog steeds longpatiënten. Die gaan nog steeds naar de IC. En er moet nog steeds worden samengewerkt. En als die patiënten voor de operatie worden gestuurd naar een ander ziekenhuis. Ja. dan is, is, is dat risico er niet. Maar het risico zit ook niet bij de operaties. Het dus zit hem in, in, in de samenwerking. en in, in, in de dingen na de operaties. En daarvoor. Ja. Maar goed, wat moet er dan gebeuren? Ik denk dat je de zaak stil moet leggen en de zaak goed moet uitzoeken. En, maar en, stilleggen? Ik bedoel die hele afdeling sluiten? Ja, u? de hele afdeling is tijdelijk uh, stilleggen. Stil en dat kan met een bevel, en dat kan met een aanwijzing die de bevoegdheid heeft, inspectie. En, uh, want nou ja, uit zorg... de conflictanalyse blijkt uh, dat uh, een, een, een zeker elf chirurgen niet meer samen willen werken met de longchirurg Rick Paul. En dat ze het vertrouwen in hem opzeggen ja, dat, dat de eigen mediation geen zin heeft. Ja, dan is eigenlijk de enige conclusie die je kan trekken, er moeten mensen weg. En iemand moet dat doen, blijkbaar. Ja, en daarvoor moet je de zaak dus stilleggen en goed bekijken. Want uh, professor Klein, de hoogleraar uh, veiligheidskunde, die heeft niet, voor ik, gezegd dat patiënten nu echt risico lopen. Dat kan vandaag zijn, dat kan morgen zijn. En dat is gewoon aan de hand. Wat... En dat risico kan je niet nemen. Ja, want alleen dat toezicht, dat helpt dus niet. Nou, dat is in ieder geval onvoldoende. Uh, uiteindelijk moet de raad van bestuur uh, orde op zaken stellen... en de inspectie moet daar bovenop zitten. En um, nu gebleken is dat de raad van bestuur dat uh, nog onvoldoende gedaan heeft... ja, uh, moet er dan nog drastische maatregelen genomen worden. Maar zo, het lijkt erop alsof er steeds een, een, een stap te laat gezet wordt. Ja. Alsof er een soort rituele dans wordt opgevoerd. Sanne Boer, jullie blijven die zaak uh, volgen? Ja, ja daar kan je van op aan. Ja, zeer ja? zeker. Nou ja, kom, ja, komen er nog ni nieuwe onthullingen? Uh, ja, dat, daar kan ik nog niks over zeggen. In die Jawel, zin, kijk, daar kan je best iets over zeggen. <laughs> nou ja, laat ik zo zeggen, uh, uh, we zijn er nog mee bezig. Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Dus er is nog wat het een en ander verwachten van het front. Nou ja, kijk, waar wij natuurlijk zeer geïnteresseerd in zijn... is uh, als dit uh, zo, zo is zoals, zoals het nu is... Ja, waarom heeft de Raad van Bestuur tot op heden niet, ja, niet ingegrepen? Daar zijn we nog steeds heel erg benieuwd naar. En daar zullen we zeker nog onderzoek naar blijven doen. Oké, okay, goed. Dat uh, zullen we dan merken. H hartelijk dank, uh, Sanne Boer en ook uh, Menzo Westrouwen van Meteren. Dank. Graag gedaan. <truimert>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 Jim Cove is his name, and Jim's our little ace in the hole. Oh, I'm going to the temple in the morning, saints of latter days will heed the call. We'll shout hallelujah in the evening, I'm going down to get my Als dit met Going to Tampa? Het Rijksmuseum in Amsterdam is de afgelopen jaren niet alleen grondig verbouwd, het krijgt ook een nieuw logo. Morgen wordt dat onthuld en ontwerpster Irma Boon zit hier naast me. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten. Want het mag natuurlijk nog niet bekend worden. Maar ze heeft het wel bij zich. Dus het is allemaal spannend. De webcam is ook zo afgesteld dat je het dan weer niet kan zien. Maar dan moet ze dus niet iets omhoog trekken. Nou ja, fijn. We houden het gewoon lekker spannend vanavond. We hebben een beetje de primeur. Uh, hartelijk welkom Irma Boom. Dank je Kun je vertellen? Dat mag je wel. Je mag wel beschrijven hoe het eruit ziet. Zeker. Nou. En um, dat kan ik aan de hand doen van wat er voor me ligt. Het... Ja. Um, ja, dus eerder al gezegd dat het Rijks, uh, Rijksmuseum uh, heeft een logo van, van Studio Dunbar 30 jaar gehad, Wat echt heel bijzonder is. Ja. Want het logo gaat 10 jaar mee en dan wordt het we weer gerestyled. Maar dit is dus... Uh, Hetzelfde gebleven in die 32 jaar? Ja, ik heb, ben zelf twee, in 2003 voor het Rijksmuseum gaan werken. Toen heb ik wel wat condities gesteld hoe het logo gebruikt zou moeten worden. Want voorheen was er een soort beeldgroei ontstaan. Dus toen is het allemaal weer versimpeld. En, nu, en toen hebben ze gezegd... Irma, jij mag straks het nieuwe logo ontwerpen. Dat hebben ze niet gezegd. Ik dacht altijd, ik werk voor de meeste werken. Dus voor, voor dat gedeelte van het Rijksmuseum. Wat al die jaren is opengebleven. Waar de topstukken uh -huh. te zien waren. En ik dacht altijd, als het grote museum open gaat, dan vragen ze een groot bureau. En ik vind het echt wel zin. Maar jij bent toch een groot bureau? Nou, bureau bijna hier. grote naam ben je wel. <laughs> ik heb één assistent. Nou ja, Julia Neller. En, uh, dus we werken met z'n... Tweeën, mm -hmm. soms met z'n drieën. Um, en ik dacht altijd, dat ze gaan naar een groot bureau. En dat zou ik helemaal niet gek hebben gevonden. Maar ik vind het een waanzinnig vertrouwen van, het, van de directie van het Rijksmuseum dat ze, dat ze mij dat. Jawel, heeft maar luister, aan de andere kant ben je ook een, een ontwerpster die je internationaal uh, be bekend is bekendheid heeft en uh, ja gewoon wel een hele grote naam bent in, in die wereld. Ja, maar uh, logisch maken is natuurlijk ja. toch iets heel anders. En ja. dat vereist eigenlijk denk ik ook een andere manier van denken. Dat, dat dacht ik altijd. Maar toen ik me ging verdiepen, dus toen die vraag werd gesteld van hmm. wil je aan een nieuwe identiteit voor het Rijksmuseum werken, dacht ik ik moet doen wat ik altijd doe. Zoals dus ik een boek ontwerp, het analyseren, het, het grote geheel zien, niet een, een klein onderdeel. Als ik een boek maak, zit ik ook in de redactie en ben ik ook mede verantwoordelijk voor het geheel. En, uh, Want werk je bent al bekend geworden als boekontwerpster hè, in eerste instantie. Ja. Ja. En, um, en dat is een, het maken van een boek is een samenwerking en zo, uh, zo hebben we eigenlijk ook het, een, het proces van het Rijksmuseum, tenminste het, het maken van het logo voor het Rijksmuseum aangepakt als een gezamenlijk uh, um, ja, uh, effort eigenlijk. Want je... Ogen, ja. Ja, precies. Ja. Uh, en uh, dat is belangrijk om op directieniveau en met de afdeling pers en communicatie om daarmee te werken en te bedenken wat moet dat Rijksmuseum ja. dan zijn? Wat? Ja, nou. En wat is het dan? En um, het Rijksmuseum uh, gaat van de middeleeuwen tot, tot heden, tot de 20ste eeuw. En. Ik vond eigenlijk dat dat logo uh, moet wat uitstralen. Dat het ook een museum van nu is. En niet alleen maar het museum van de verleden tijd. Natuurlijk is dat zo. Maar het is ook het museum van nu. Dus ik wilde juist niet een scheef letter gebruiken. Dus een letter met, met van die voetjes aan. Zoals eigenlijk heel veel uh, kranten gebruiken. Maar een letter die, die er vrij modern uitziet. En uh, in kapitale letters. En wat het bijzondere aan het logo is. is het is het woord Rijksmuseum. Dus Rijksmuseum. Het museum is een uh, witruimte aangebracht. En um, dat komt eigenlijk ook uit het idee voort... dat um, iedereen zegt over het Rijksmuseum het Rijks. En het Rijks is een mm -hmm. beetje een koosnaam. Yeah. En, uh, en het mooie van het woord Rijksmuseum is dat... in de letters Rijks, dat is ook heel bijzonder. Met name de... Ja, dus daar, daar stong, tussen ons in ligt een plastic tasje, dames en heren. En daar staat het op. <laughs> daar we, staat het tenminste mogen, op. Mogen, ja, mogen we de kleuren ook vertellen, of niet? Uh, ja, nee, maar de basis van het, van het logo en van de huisstijl is een, is een zwart-witte. Dat kun je eigenlijk als het huis zien van de, van de huisstijl. Mm -hmm. En daarnaast hebben we een kleuren-DNA ontwikkeld. In samenwerking met Gregor Weber, hoofd van de afdeling Beeld en Kunst van het Rijksmuseum. En de, alles wat omheen ontwerpen, om het logo heen, heeft heel veel kleur. We, we hebben wel tien of twintigduizend kleuren, ja. specifieke kleuren... uit schilderijen gedistilleerd. Uit schilderijen allemaal. Maar het is op geen enkele manier bijvoorbeeld een verwijzing... naar Rembrandt of zo in het logo... Nou, oh, dat zou toch ook een beetje raar zijn? Dat ja, weet ik niet. Ik bedoel, de, de, de, de, de, de, dat is natuurlijk wel uh, een... De, uh, het logo bedoeld, is beeldend. Ja. Maar, uh, oh, dat... het, is, het is zeker een beeldend logo... juist door die uh, specifieke ei die erin zit. Maar het logo moet juist en Rembrandt en Vermeer... Ja, ja. Jan Schoonhoven, Rietveld... alles wat in de collectie van het Rijksmuseum uh, zich bevindt... Uh, moet het representeren. En dat... dat dat dekt dat, ja. uh, dat logo. Ja, je zei net al even... Nou, zo'n logo gaat eigenlijk maar tien jaar mee. Hè? De, bij veel bedrijven. Bij veel bedrijven, ja. bij, bij veel bedrijven uh, wel. Hoe komt dat eigenlijk... Nou, omdat dat, gaat, dat gebeurt niet alleen maar omdat het een modeverschijnsel is. Want dat is natuurlijk ook een beetje zo. Alles wordt ronder of hoekiger. Dat, net zoals met auto's. En ja, kijk, in mode verandert natuurlijk uh, elk, uh, elk kwartjaar, geloof ik, uh, een collectie. En um, Shell heeft natuurlijk eindeloos hun logo veranderd. maar niemand ervaart dat, omdat het kleine stapjes zijn. Mm -hmm. Maar het blijft die schelp. Het blijft die schelp. En bij het Rijksmuseum, ja, ik hoop ook... Uh, en dat is geloof ik ook een mens directie... dat het natuurlijk ook weer een, een langere periode meegaat. Maar je weet het niet. Er kan opeens weer een hele andere wind gaan waaien... en dat je toch weer iets anders wilt. Ja... Dus... Yeah. Heb je nou nog veel overlegd met die directie? Of kon je het helemaal zelf bedenken? Nou, het is een samenwerking geweest. en uh, Want ik, ik wil altijd heel graag weten... Ik denk altijd van, ja, ben ik nou een goede of een slechte ontwerper? Dat kan ik zelf helemaal niet bepalen. Maar ik wil heel graag uh, informatie van mijn opdrachtgever krijgen. En dat heb ik ook gekregen. En we hebben ook een aantal maanden, ik denk wekelijks of twee wekelijks... Uh, aan tafel gezeten... En, eindeloos veel schetsen laten zien. Natuurlijk met een schreef, met afkortingen. Waarom niet RMA? Waarom niet Rijksmuseum Amsterdam? Nee, het is het Rijksmuseum. Er staat geen Amsterdam bij. Bij het dunbar logo was dat wel zo. Maar nu staat er alleen Rijksmuseum. En, uh, want er is maar één Rijksmuseum in Nederland. Ja. Maar, directeur Wim ja, maar goed, een logo, want je zei net... Nee, natuurlijk, geen verwijs naar Remmen. Maar een logo kan toch ook meer zijn dan letters... Ja, logo kan natuurlijk uh, beeld hebben. Maar ja. wat het woord logo zegt, dat betekent dat Boor, het een woord is. Ja, een woordmerk. Okay. Ja. Maar uh, ik, het logo, uh, zoals ik het heb ontworpen, is ook weer een beeld. Het is ook een, uh, je kunt het zien als een beeld. Omdat het dus een aantal kenmerken heeft. Zoals die, de, de, de specifieke I die uh, is ontworpen, de IJ. Die niemand kan uitspreken, geen buitenlander. Uh, die, zonder die, puntjes, hè? Zonder puntjes. Oh, het is een hoofdletter. En geen okay. puntjes. Heb je het en... dan nog overwogen om die puntjes erop te zetten? Natuurlijk, ja. alles is overwogen. juist. <laughs> Want je kunt zeggen, het Rijksmuseum, uh, hoe spreek je dat uit? Het stedelijk museum heeft, heeft daar ook last van. Ja, die hebben ook een nieuw logo trouwens. Die hebben ook een ja. nieuw logo, uh, uh, prachtig logo. En, uh, veel commentaar op. Ja. Vrees je dat nou, dat, je, dat jij dat ook krijgt? Dat mensen zeggen, nou zeg, heb daar zo lang over gedaan? Uh, nou, ik, ik vrees eigenlijk helemaal niks. Nee. En, oh. <laughs> en nee. niet, niet uit, uit een vorm van nee. arrogantie. Maar de, uh, ik denk als je iets maakt, dat er altijd kritiek komt. Want het is nieuw en het is anders. Mensen moeten eraan wennen. Want dus. mensen zijn van nature behoudend, hè? Ja, en, en ik weet ook dat ik voor het Rijksmuseum een loog maak zonder schreefletter. Dus het is, het is een hele moderne letter. En dat vind ik juist de moed die het Rijksmuseum heeft gehad... om het Rijksmuseum in deze tijd te zetten. En dus daardoor ook een echte verandering door te maken. En dat vind ik, dat vind ik heel moedig. Ja, en dan is het... Morgen wordt het onthuld, hè, op de gevel van het Rijksmuseum. Hoe gaat dat deze week? Um, nou, er, het hangt er al. Het hangt er al, Het hangt er al, ja. hangt er al met Stiekem een doek eroverheen. Ja. Ja. En er is een moment dat er op een knop wordt gedrukt. En dan, en dan uh, valt het naar beneden. En, en dan, dan zie je dat echt zo heel groot op het museum staan. Ja, zo groot als het kon komt het, komt het erop te staan. Zijn Ben je daar zenuwachtig? Nou, ik ben eigenlijk... Ik vind het wel spannend, omdat het, uh, het is wat je zegt. Van, moet je daar nou zo lang over doen? Maar je nee, weet niet ik... eens hoe lang ik erover heb gedaan. Ik nee, vind Nee, ik zeg ik, ik, nee. Ik verwoorde even een, een, een flauw commentaar. Dat, dat, dat, wat, hè? Ik, Mensen ik, hebben altijd flauwe commentaar. Ja. En uh, ik, ik denk dat uh, als iemand werkelijk een goed argument heeft van... Uh, waarom ziet het er zo uit en waarom, ja, ik vind het niet mooi of niet mooi... ja, ja. Dat, kan, dat kan me eigenlijk niet zo heel veel schelen. Hey, heel veel succes morgen. Ja, dankjewel. En dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Ja. Attends, brouillante dans les ports au matin, qu'il n'y a du fil dans le cœur des marins, il y a tant de nuages qui vont à Yange l'or. Il y a tant de labour, il y a tant de semences, qu'il n'y a de joie, d'espérance. Il y a tant de ruisseaux, il y a tant de rivières, qu'il n'y a de cimetières. Mais il y a tant de bleu dans les yeux de mamie, il y a dans ses yeux tant de vie. Il y a dans ses cheveux un peu d'éternité Sur sa lèvre tant de gaieté Il y a tant de lumière dans les rues des cités Qu'il n'y a d'enfants désolés Il y a tant de chansons perdues dans le Il y a Tant de vitraux, il y a tant de clochers, qu'il n'y a de voix qui nous disent d'aimer. Il y a tant de canaux qui traversent la terre, qu'il n'y a de rides au visage des mers. Mais il y a tant de bleu dans les yeux de manier, il y a dans ses yeux tant de vire. Il y a dans ses cheveux un peu d'éternité sur sa lèvre tant tant de guetter Il y a van Jacques Brel hij is beter bekend als dichter Loetje Bert, maar hij was ook schilder. Morgen begint in het Cobra Museum een tentoonstelling van zijn schilderijen en tekeningen. En die wordt geopend door niemand minder dan Gurka, ofwel Luc Zeebroek Want dat is een groot bewonderaar. Dag Gurka. Hallo, goeiedag. Dag. Ja, je zit in, in België. Uh, ja, dat, dat, der... zou zeggen, dat zou je niet zeggen, hè? Nee, maar ik, ik, het, klinkt, het klinkt niet alsof je in de studio zit. <laughs> okay. Dus dan denk ik dat we zijn mensen dat ook weten. Hey, dat werk van Luut Hè? wat vind je daar zo goed aan? Uh, alles eigenlijk. Ik bedoel, uh, ik vind zijn, uh, zowel zijn teksten als zijn tekeningen... en zijn schilderijen, vind ik uh, fantastisch eigenlijk. Dus uh, Waarom? wat ik er zo goed aan vind, ja. is dat dit uh, een... een, een dat hij een vorm gevonden heeft voor zijn tekeningen die, die heel bevrijdend is. En waar ik eigenlijk heel veel plezier aan gehad heb. Door die, uh, die tips die hij geeft via zijn uh, tekenstijl. Wat voor tips geeft hij dan? Dat je eigenlijk een tekening om het, om het even waar kunt beginnen. Dus dat je niet verplicht bent om moet je dat zeggen, een schets te maken en, en, uh, en dan heel, heel strak op te bouwen en zo. Dus, uh, <tossimus> ik zou niet zeggen dat hij de enige is die daarmee begonnen is, maar hij, voor mij was hij wel degene die ik, toen ik op de academie zat, ik, had, ik was al een jaar of 18, 19, had ik toevallig ergens in een of andere boekhandel in Gent een, uh, een boekje gekocht, dat heette Dames en Heren, dat waren eigenlijk allemaal tekeningen, zonder tekst eigenlijk en daar stond op uh, als naam Loetje Beert dus ik dacht ja ik ik wist ook niet wie dat, dat was ja. maar die tekening, ik was toen altijd met cartoons bezig en tekeningen ja, een beetje underground tekenaars en, dat, en en en ik vond die die die vorm zo bevrijdend. omdat je dan zonder tekst maar dat toch ook weer een er een, is ook weer veel, veel humor in en, en uh, ja, het is, het is, het is, het is, Hij heeft ook getoond. Voor mij was het dan belangrijk dat je met, hele, met monsterachtige figuren. eigenlijk hele mooie tekeningen kunt maken. En dat schoonheid eigenlijk iets is, is dat, uh, ja, dat, dat. dat geen zon is natuurlijk. Maar dat, dat veel meer is dan dat. Ja, mensen die dat werk niet kennen. Uh, mm -hmm. kun je het voor hen beschrijven? Um, ik denk dat, dat je zou moeten zeggen: van, van, van het is een, een soort van. Ja, het is iemand die voortdurend ook mensen getekend heeft. Hè. Dus in allerlei vormen en, en, en figuren en, en ook het monsterlijke uit de mensen getekend heeft. Dus ook de schaduwkant. En, um, maar door had altijd op een manier gedaan waarvan hij denkt van... Uh, ja, dit is, dit is heel snel gebeurd bijvoorbeeld. Vond ik ook heel, heel belangrijk dat, dat hij in zijn werk uh, de snelheid ziet van de lijn. De snelheid van het ontstaan. Uh, waardoor dat je eigenlijk altijd het werk, ja, dat, dat, dat er zeker beweging in zit. Het is geen strakke tekening, het is geen, het is niet, het is niet getekend van iemand die, die, die uh, hoe moet ik dat zeggen, die om tien uur s morgens begint met, uh, met straffe koffie en dan. Uh, om, uh, om, om, om negen uur 's avonds, uh, een, een half pagina getekend heeft. Dat is het ja. niet. Ik denk, ik zie mij, Lusje Ber eigenlijk meer als iemand die, die, die, die honderd tekeningen op de dag maakt. Of ja. zo, of, of, of, Heet, toen je uh, voor het eerst kennis met hem maakte, uh, noemde je jezelf toen ook al Gurka? Ja, ja, ja, dat, dat had we, ik al bedacht. Ja, ik was een... En ik dacht, jullie hebben allebei een pseudoniem. Een, mm -hmm. een, een, art, een artiestennaam. Een, Precies. Die er die, die, en zijn, die zijn, maar één woord de, is. Ja. Lucebert ja. en Cameroon. Ja. Ja, maar goed, nou, ja. dat is toeval. En dan, dan heet ik ook voor mijn echte naam Luc. Dus uh, de eerste naam. De eerste drie letters van Lucebert zijn ook mijn voornaam. Ja dat je er zelf voor begint. Ja. Maar kan je ook zeggen? Je zegt ik bewonderde hem. Hè, toen ik te, toen ik mm hem ik ik vond het meteen heel bijzonder wat hij deed. Maar kan je zeggen ja. ook dat hij jouw werk heeft beïnvloed? Absoluut, zeker weten, ja, absoluut. Hij heeft mij losgemaakt eigenlijk van mijn, uh, van mijn oorspronkelijke tekenstijl eigenlijk, uh, moet ik zeggen. Van, van, ja, ik teken toen cartoons en, en, en, en dat soort dingen. En, en voor mij was dat, ik, ik was er, toen ik een jaar of ja, 17, 18 was, was ik daar eigenlijk al dezelfde tijd ook een beetje op uitgekeken. Zo van, ja, een, een mannetje dat teken je dan zo en een vrouwtje teken je dan zo en... En dat, was, dat was eigenlijk niet genoeg voor mij. Ik wist wel dat hij daar eigenlijk heel uh, ja, efficiënt uh, dingen mee kon vertellen. Maar de vo vormelijk vond ik dat eigenlijk niet zo interessant ja. meer. En hij heeft mij dan... Ook dat, dat spontaan, en dat, dat zit ook in mijn karakter... dat ik graag improviseer en... en en spontaan werk. En, en bij hem heb je dat spontane, Maar je hebt ook dan dat heel beredeneerde. En dat zit er ook altijd in. En, en ja, mijn... en ook dat pessimistische wereldbeeld zit er ook in. Nee, heb ik niet. Nee? Ik vind dat niet pessimistisch. Nee, helemaal niet. Nee, ik vind dat als je, als je, als je zo'n dingen tekent... dan, dan, dan hertuig je eigenlijk van meer van realisme, denk ik. Hm. Uh. Hij is nog bekender eigenlijk in Nederland in ieder geval als dichter. Absoluut mm -hmm. uh, ja. Vind jij hem ook een goede dichter? Ja, heel goed dichter eigenlijk, ja. Ik had het pas later, later ontdekt eigenlijk, zijn gedichten. Dat kende ik ook niet eigenlijk. Ik heb eerst zijn tekeningen leren kennen. En, en dan zijn... via via zijn schilderijen en zo. Maar jij hebt bijvoorbeeld de zin, de alles van waarde is weerloos, die is echt... Ja. Nou ja, in Nederland in ieder geval kent volgens mij Absoluut, bijna iedereen ja. die. Heb ja. je, uh, je hebt een gedicht ook voor je liggen, begreep ik, hè? Ja, ik heb het uh, geselecteerd op basis van uh, onbegrijpelijkheid. Misschien kun je dat even voordragen... Uh, ja, dat is goed, ik wil dat wel doen. Ik ga eventjes het boek nemen ja. um, Op het gors, terwijl water zijn gonjezak laat slobberen, slempen ook de kinderen van het lichtmilieu. De zon is mosterd, op de maalstroom de stratus, vastkakig de vele goden, nat van het ei. Er is zoveel in de lucht dat men niet weet, tegen heug en meug mengt men zicht de bliksem, de slippen van het heelal. En op het strand aan de zee, bij deze lijken... die waarlijk leven, in het geheim van stil en naakt zijn... weet men van weten nog minder. In het middenwit van wat men gewaar wordt... staat uitgeschreven dat wat men verhaspelt. En alleen de vilijne velder deert het verbeesten. Mooi, dankjewel. Heb je me eigenlijk ooit opgezocht? Nee, ik, ik, ik ben wel nog eens naar, naar uh, Bergen geweest. Aan ja, Zee. daar woonde die, hè? Maar ja, hij was toen al dood, natuurlijk. Ja. Dus ik kwam, kwam een beetje te laat, eigenlijk. Ja, spijtig? Ja, dat is altijd hetzelfde met die dingen. Ik denk dat de mensen blijven leven, maar dat is niet zo. Nee. Uh, wat had je nog van hem willen weten? Stel dat hij nog wel had geleefd. Mm. Ja, ik, ik, ik zou eigenlijk... Ik, nou, ik denk... Ja, ik zijn manier van werken en zo, de, de tijdstippen waarop hij werkt en zo... dat soort dingen interesseren mij wel. Wat en ga... ook wat hij, wat hij gelezen heeft en wat hem... Wat hem want hij is ook cartoonist geweest in het begin. Ja. He? Ik, ik heb hier nog een, net nog een tekening gevonden. En dat is een mannetje dat uh, ondersteboven binnenkomt bij iemand anders. Hij staat in de deur gehad, hij staat op zijn hoofd... en uh, degene die op zijn hoofd staat zegt tegen die andere... ik kom even wat rechtzetten. Hé, <laughs> hey, wat ga je morgen doen... Um, ik ga een, uh, een, een, een tekst voorlezen die ik uh, aan het schrijven ben, nu nog. Uh, een tekst die, die, die gaat over, um, ja, ten eerste dat ik, dat ik hem dus nooit uh, ontmoet heb. En ook een tekst waarin ik zeg wat hij allemaal gemist heeft sinds hij dood is. Oké, okay. goed. Ik wens je heel veel uh, succes morgen. Ja, het zou ja. leuk worden. Ja, het wordt vast ontzettend leuk. Dankjewel. Ja, maar goed avond. Leuk. Leuke Ja. Ja, we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen Margriet Brandsma en zometeen zo meteen Casa Luna. Daar is de gast Dirk Poot, lijsttrekker van de Piratenpartij. Ja, die doen ook mee met de Tweede Kamerverkiezingen. Ik wens u nog een hele goede nacht. Goede nacht.